Voor de kick-off van het academische jaar van de CMD-opleiding in Amsterdam... had ik onder andere Harald Dunning, de oprichter van Monkai, uitgenodigd. In een vol Tuschinski in Amsterdam hield hij een inspirerend verhaal... over zijn designfilosofie van rust. Helaas had hij geen tijd om zijn verhaal af te maken. Alle reden dus om een podcast met Harald op te nemen. Aan de hand van zijn designfilosofie praten we onder veel meer over de correspondent, over de ideale samenwerking met klanten en gebruikers, en natuurlijk over wat kwaliteit nou precies voor hem betekent. Ja, ik denk sowieso, voor creativiteit zit altijd een mate van durf, want het is, het is een heel kwetsbaar iets. Als, het, als je goed werk maakt, dan, dan durf je ook... Uh, iets van jezelf erin te stoppen, en plus uh, je durft iets te maken wat, uh, wat je nog niet eerder hebt gemaakt. Anders yeah. ben je herhaling, ben je gewoon een fabriek. Yeah. En, um, en dus de tweeledigheid van de inspiratie in een museum is enerzijds het gebouw, wat eigenlijk een soort heel mooi dienend ontwerp is, gecombineerd met het totaal tegenovergestelde, de, de compromisloze kunst, zeg maar. Of, of die niet zozeer uh, direct een. Letterlijke behoeften vervult, zeg maar. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van het ontwerp. Ja, ja. Ja. En daarin zit, en dat probeer ik ook heel erg in mijn audiotour, mensen ook heel erg mee te nemen in. Uh, in, in. zeg maar, het, het, het, het, het. in context plaatsen van die werken. Want heel vaak worden die werken beoordeeld op hun esthetische kwaliteit, wat maar één aspect is natuurlijk. Heel veel van die werken. die vind ik niet per se mooi of zo. Maar als je het verhaal daarachter kent. Um, en wat, een van de werken was, uh, dat was uit een. Um, dat heet Land of Milk and Honey. En dat is uh, een, een, een samenstelling van, van melk en honing in een bad. Uh, en dat was van een, een kunstentoonstelling ergens eind jaren 60, of jaren 70. Um, wat eigenlijk één grote aanklacht was tegen het museum. En het hele, de hele tentoonstelling was zo gemaakt... dat het allemaal hele vergankelijke objecten waren. Dus zoals van brood en van vlees en zo. Ja, ja, ja, ja. Dus het, het wezen dat dat werk nu in een museum hangt... omdat dit toevallig de tandse tijds overleeft... <lacht> is, is al zich al een aanklacht tegen waar je het kijkt. Dus, ja, ja. Maar dat zie je niet als je, er, als je er zomaar op afloopt. Dan zie je dan gewoon een... Een, een, een soort gek, in de, bijna in de vorm van Amerika. Dus daarom heet ook Land of Milk and Honey. Een soort van rare gebobbelde plakkaat van een rare substantie. Nu heel mooi in een glazen box geplaatst ja. om het te bewaren. Terwijl dat precies tegenover was. Dat is niet was de bedoeling. Ja, ja. Maar dat vind ik dus wel heel erg interessant. Maar goed, maar dat is bij kunst sowieso, toch? Het hele Rijksmuseum hangt vol met werken die daar eigenlijk ja. niet voor ontworpen zijn om daar te hangen. Toen de tijd had kunst nog absoluut wel een functie. Ja, nou is het Rijks. Het heeft natuurlijk ook een soort historisch perspectief. Dus, ja. uh, en het deel van de kunst die daar hangt... is, is, is, is natuurlijk eigenlijk bijna meer uh, de uh, tentoonstelling van uh, rijke koopmannen. En uh, wij zien vooral de artistieke waarde van de kunstenaar erachter. Uh, en het Rijks heeft natuurlijk echt wel daarin ook wel een soort geschiedenisgidsfunctie. Kijk, ik vond dit vooral heel interessant. Want dit is een uh, museum voor moderne kunst... Uh, uh, en wat ik natuurlijk interessant vind aan het gebouw... is werd exact onderuit gehaald in dat ene werk. Het sacrale effect van... oh, hier, dit is kunst en we zitten nu in een witte box... en dit is belangrijk, kijk hier maar naar. Dus ik vond het eigenlijk heel mooi in dat wat ik mooi vind... dat er dus ook een werk was wat in, in zichzelf precies dat bevraagt. Ja. Dat is eigenlijk heel erg mooi. En dat is wel een beetje wat ik zocht in die tour, zeg maar, van... En die was natuurlijk meer vanuit de filosofie van de rust. Dat je. Um, dat, want dat gaat deels over. Hè, wat, hoe ik het ook in de filosofie meer. Of tenminste, hoe ik het ooit in dat artikel mee omschreef. is. Uh, uh, um, rust creëren zodat je druk kan maken om de inhoud. Ja. En hier, komt de hier maakt de inhoud je weer onrustig. En dus dat, is, dat vond ik eigenlijk heel mooi. Want die bevraagde eigenlijk. wat ja, je zet, kijk kijken eigenlijk naar. Ja. En ah ja, ik, ik ga ook mee in dit spel. Dus dan vind ik het eigenlijk heel mooi als iemand je zo... Als het zo kan triggeren. En wat nog niet eens misschien heel letterlijk zijn bedoeling was. Het was gewoon meer... Ja, ook weer door de tijd werd het bijna ironisch. Dus, um, dus, en daarin vind ik... Een um, museum is ook heel interessant. Dat er gewoon de ruimte is om... Dat soort dingen te uh, proberen en... Uh, dat er verschillende werken zijn die, uh, die vaak interessanter zijn... uit een soort context. Dat je... Terwijl er ook werken zijn... Uh, ik had ook uh, dat werk van uh, uh, Newman met uh, die hele uh, blauwe vlakte. Die, ja, daar kan je heel lang over praten, maar dat doet hij niet zoveel. Die, daar moet je gewoon staan. En het enige wat je daar moet weten is... dat hij een bepaalde ideale afstand had van anderhalve meter. Dus heel veel mensen staan op... Uh, op, op drie, vier. Maar als je dat meeneemt, je staat er dichter voor. Dan kun je helemaal opgaan in een, in een zee van blauw. En dan, ja. Dus dan, dan krijg je eigenlijk de ervaring waar die naar streeft. Ja, want ja, zeker bij dat soort meer conceptuele kunst... doet het verhaal er ook niet heel erg toe. Dat kan wel, maar dat wordt minder, toch? Nou, in, in dat zin... In, in, in, in, om het, de, het werk. Om ja. het werk. Nee, om het werk. Maar het mooie dus van dat werk is dat het dat het in die zin ook weer een verhaal heeft... maar dan is het verhaal juist heel praktisch van ja, zin. Gaat ja. de... daar staan, dan is hij het best. Ja, dan, ja. dan, dan, dan plaats je jezelf... dan, dan, dan, is, dan ga je jezelf ja. het meest optimaal in. Dus dat is eigenlijk gewoon een hele interactieve ja, ja, ja, <laughs> gids. Van ga daar ja. staan en ik... Dus... Hey, en heb je nou vaak, als je dan kijkt naar Andermans werk... of naar nou kunstens kunst is of design... <laughs> hey, je hebt het over die durf en je hebt het over het kijken... naar Andermans creatieve keuzes... heb je dan niet vaak dat je denkt van... dat zou ik helemaal anders hebben gedaan? Of oei, dat kan anders? Of ben je dan echt gewoon aan het observeren... van hoe anderen het hebben gedaan? Um... Ja, ik ben constant aan het observeren, denk ik... En... Je plukt er soms ja. dingen uit die je uh, interessant vindt. En soms denk je van... Ach, dit zou ik... Uh, dit, zou ik ja, dit zou ik wel heel, in een heel andere opzet doen. Ik probeer me nou even voor te stellen in, in welke... Ik kan heel erg genieten als het echt goed, goed is gedaan, zeg maar. Ik kan oneindig lang doorgaan over waarom Rafa... het kledingmerk voor wielrennen... waarom dat zo ontzettend goed is. <lacht> Want het zit in alle elementen. Dus daar kan ik heel erg van genieten. Dat ja. is... Dat is natuurlijk niet vaak. Nee. <laughs> um, en ik kan ook heel erg genieten van elementen eruit. Tuurlijk kan ik me ook druk maken over uh, als ik het uh, minder goed vind. Of als ik het uh, gewoon zonde vind. Kijk, deels is het smaak. Deels is het dat je soms uh, dat je gewoon ziet dat het in elkaar gezet is. Uh, wat ik niet trek is uh, als het dingen gewoon slechter of lelijker gemaakt worden om politieke keuzes. Dus dat merk je soms ah. als binnen bedrijven... Hè, dat, yeah. dat iets sneuvelt in middelmanagement. Oh, ja. Dat heeft ook heel vaak trouwens met durf te maken. Ik wil meestal zo hoog mogelijk in de organisatie presenteren. Niet omdat die status me interesseert. Het gaat mij om dat ik mensen vind ja. die, die de keuze krijg, durven maken. mandaat krijgen. Ja. Ja. En dat kan ook in middelmanagement die dus op het middenniveau zit. Dat kan dat ook. Maar dan moeten die mensen wel de ruimte en, uh, ja. en dat vertrouwen krijgen. Super moeilijk. Ja, zeker als je werkt, daar werk ik nog wel van. Met sommige bedrijven. Ik had altijd een hekel aan uh, logo's linksboven. Dat vond ik altijd zonde om die daar neer te zetten. Ik zei, ja, jullie huisstijl is krachtig genoeg. Zit het logo gewoon in de voeten. Dat Heb je helemaal niet nodig? Ja. Nou, bij de ene lukte het niet, maar het is uiteindelijk ja. bij de andere wel gelukt. Het. En daar was inderdaad, goed, het was ook iets makkelijker. Die, die baas daar vond het logo lelijk, dus dan, oh, dan, dan, het worden, ook, ja. dan wordt het al wat makkelijker natuurlijk. Dan, is het, dan kun je afvragen of het gevecht gewonnen is op ja. de juiste gronden. Maar, uh, nee, ja, dat, is, dat is een soort zoeken. En um, waar ik altijd heel erg naar streef met het werk is dat... Dat je, dat je dat vertrouwen ook krijgt, zeg maar. Dus dat mensen die dan ook echt vertrouwen in je expertise... Ja. en weten dat je het beste voor hebt met hun en de eindgebruiker. Dat vergeten ja, ja. ze zelf al niet. Oké, ja, ja. Ik zat even naar die filosofie terug, hè. Die filosofie van rust. Um, ik zat het te lezen en toen bedacht ik me... Van, als ik dan jullie werk van een paar jaar geleden... of nou ja, ik echt wel flink wat jaar geleden herinner dan kwam niet het woord rust bij me op. Is er wat veranderd of heb ik toen gewoon niet goed gekeken? Naar welke werkgever gedaan? Ik had het idee dat het was allemaal wat, toch wat drukker, wat, uh, uh, wat fancier... wat meer effecten, mm. flashier misschien ook. Ja, het was misschien... Het was sowieso letterlijk flash. Yes. <laughs> uh, waar je soms ook wat groter kon uitpakken. Um, um... Nou, ja, dat is dus wel interessant. Het is dus niet per se... Uh, de, de ontwerpers rust is niet... Kijk, voor mij is rust niet per se zozeer dat het allemaal heel rustig is. Ah. Maar het is mijn gids... Hè, voor, voor ons als, als groep van ontwerpers en developers en managers... Zijn we, zoeken we... Is het een meer soort van uh, maatgevend aan... Uh, uh, uh, hoe, hoe je die optimale ruimte kan creëren. Dus als je blijft in dat metafoor van een theater, uh, dan een, een, een, een opera of zo, is het totaal niet rustig of zo. Het is voor super intens. Yeah. Uh, uh, en ik zelf hou meer van uh, moderne dans, waar, die dan, waar je hele drukke en rustige momenten kan hebben. Um, nee. Maar het is dus niet de. De vorm kan dus, zeg maar, is zoekt naar hoe je, hoe je het zo goed mogelijk kan brengen. Dus ja. uh, Rust zit hem ook in dat het uitgebalanceerd is ofzo. Dus de, de, ook al waren de projecten, en ik denk dat je refereert aan weet ik veel, dat we dingen deden voor Nike of voor de luchtmacht, die waren allemaal veel, veel uitgesprokener. Maar dat paste binnen dat onderwerp. Ja. Maar daarbinnen zeg maar in het uitgesproken en het, en het uh, veel meer aangezette ontwerp of zeg maar dat het, dat het best wel uitpakt of uitbundig was en ja natuurlijk een hele lange voor Nike uh, en daar zaten we ook best wel in die soort heroïsche stijl van atleten en zo dat is ook groter maar binnen die compositie ja, was het ja. niet onrustig binnen die compositie kon je je navigatie nog vinden kon je ja. alles fijn lezen er is het geen design om het design Daar hou ik niet van um, uh, maar er zat een, een bepaalde... Daar hou je iets van? Ja, wel. Design is echt in dienst van de boodschap. Van de, van de content of van de gebruiker. Uh, ja, kijk, design mag er wel zijn, zeg maar. Hè. De, de, een, een, de, het is niet uh, een totaal gedienstig iets. Dat geloof ik niet. Maar uh, um, het is wel, zeg maar, een... een een oplossing voor bepaalde behoeften, zeg maar. En uh, het is niet. Uh, en, en daar kan je dus uitgesprokener in zijn, zeg maar. Het kan ja. soms een uitgesproken vorm zijn. Dat zoeken we vaak zelf ook op. Ik vind het ook heel leuk illustratief te werken en zo. Ja. Um, uh, uh, dus het is, niet, het is niet dat hele droge. Ja, zoals kraal op de grid of zo, dat is, dat is het voor mij niet. Er mag wel nee. echt wel een jeun zitten, maar... Uh, kijk, ik denk al dat je soort twee stromingen daarin hebt. Je hebt één soort ontwerpbureau. Dit is, dit is de stijl, die kan je bij ons kopen. Mm. Uh, en dan zie je hem in verschillende gradaties. Dat is niet erg, maar dat, daar heb je heel mooie uh, oplossingen in. Maar dan heb je dus, zit je toch wel in een bepaalde smaakstijl En je hebt anderzijds dat je kijkt naar... Uh, wat, is je, wat is je vraagstelling eigenlijk? Wat is je probleem? En hoe kunnen we daar een optimale vorm bij vinden? En dan kan je nog steeds... En wij zitten meer in die tweede lijn. Kan je nog steeds een duidelijke signatuur hebben. Want je hebt gewoon met mensen te maken. En, uh, ja, ik heb ja. heel lang alleen ontworpen en heel lang met Martijn ontworpen. En nu zijn er nog iets meer ontwerpers. Maar ja, tuurlijk zie je dan zie je wel mijn handschrift erin. En uh, heel vaak heel letterlijk. Ja, ja, Zoals, uh, in het, uh, ja, ja, ja, letterlijk. De, de, de correspondent, dat heb jij geschreven. Ja. Ja. ja, dus dan zie je dat vrij letterlijk. Maar het is... Um... Dat is wel te gek, toch? Om dat dan jouw handschrift overal terug te zien? Ja, dat is heel, ja, uh, heel leuk, maar dat is ook heel bewust. <laughs> dat was wel ook gewoon... Nou, dit is een voorbeeld, zeg maar, van... Dit, uh, nou ja, wat je eigenlijk net ook schetste. Uh, je, je, je, je gaf het al aan van... En je probeert het en die pakt het niet en die pakt het niet. Nou, handgeschreven logos ik kreeg ik jarenlang er niet doorheen bij klanten. Toen dacht ik, nou komt wel een moment. En toen uh, richtten we loudie op, een uh, soort wireless Bluetooth speaker... waar we ook het hele merk en zo deden. Toen kon ik dat een keer echt voor het eerst doen. En toen dacht ik, ja, screw you guys. Het <laughs> werd altijd afgewezen, maar ik geloof gewoon dat het kan. Yeah. En um, dat is nog best wel heel uh, geabstraheerd ge van het handschrift. En bij de consument hebben we altijd gezegd... Um, het gaat echt om experts. Je volgt... Hè, de, de, de objectieve notie van nieuws laten we los. We omarmen juist het subjectieve. We uh, plaatsen de, de schrijver op de voorgrond. Die heeft een bepaalde mening een kleur. Hoef je niet mee eens te zijn. Maar het is wel zo uitgesproken als bij een uh, columnist. En, en, als je, uh, en daarom heet het ook The dus Je snapt eigenlijk al in de naamgeving van het... Het gaat om de persoonlijke obsessie van mensen bijna. Um, die volg je. Dus is dat iets minder... Ik had het idee dat in het begin meer om personen ging dan nu. Of misschien is het meer over hoe ik de correspondent lees. hoor. Ik lees maar elke ochtend de e-mail en dan klik ik daarop. Nee, in het begin ja, dat... Dat het heel erg van... volg de correspondenten die je wil volgen. Mm. En ik lees gewoon alles. Ja. Dus niet alles, ik klik op de links die ik interessant vind. Uh, ja, dat lijkt me ook heel gezond. Maar <laughs> uh, ik, mij lukt het ook niet om alles te lezen. Nee, maar je, kijk, het idee is nog steeds dat je de correspondenten kan volgen... Dat is ook, zeg maar, de, de, als je die filosofie dus naar de vorm doortrekt, daarom is het op een persoonlijk handschrift. Ja. Zodat je dus ook de ontwerper daarachter eigenlijk volgt. Alleen dat de, hè, als je podium ontwerpt, sta je eigenlijk in coulissen. Dus het maakt niet zoveel uit hoeveel mensen dat weten. Um, maar je voelt wel, daar gaat het meer om, het, het, het gevoel dat het persoonlijk is, zit in dat logo. En, dat... en in de tekeningen. <coughs> en Toch? in de tekeningen, ja, dat is ook een. Dat is ook weer een manier om er, om er een soort eenheid in te brengen. Uh, dat is ook een soort vormetaal die, die, die bestaat uit, een, uh, uit, uit het scheppen van eenheid en, en pragmatisme. Want ik weet gewoon dat als je met fotografie gaat oplossen... dan krijg je nooit zo consistent. Nu kan ik gewoon een tekening, of ik krijg een paar foto's. Dan gaat uh, Clea uh, Donné, dat is een Franse die ooit hier werkte en nu in, uh, in Berlijn woont... Die maakt de tekeningen. Maar wat je dan krijgt, is als je, als je het logo weglaat... en je laat alle teksten weg en zo. Ik heb alleen die avatar, is het nog steeds de correspondent. Ja. Plus er worden allemaal een soort gelijk getrokken. Plus het is niet zozeer een, een, een foto die echt een momentopname is... maar het is eigenlijk de interpretatie van jou. Het is echt jouw avatar. Dus het is niet... Mensen zeggen ook altijd. Ja, ik lijk wel of niet op de tekening. Of ik ben knapper op de tekening. Zeggen sommige correspondenten. En dat het tegenvalt in het echt. Dat vind ik altijd natuurlijk heel mooi. Maar uh, mij maakt dat ook niet zoveel uit. Het gaat mij om de, de, de soort impressie van diegene. Zonder dat het zo hard wordt als een, als een fotografisch beeld. En tegelijkertijd geeft het een soort uh, grofheid. Dus de onderkant is vrij grof afgesneden. Zo. En een soort edge die maakt dat het... Uh, dat ik de dus heel sec kan houden... en daardoor is de interface heel erg snel... en uh, werkt hij goed op allerlei devices... Ja. dan kan ik het toch heel subtiel ook een keer claimen... dat het correspondent is, zonder dat het logo er staat. En uh, als, het eenmaal, als die eenheid er helemaal goed staat... Ja, als je nu zo'n illustratie doet, dan denk je meteen... ja, ik doe gewoon de correspondent. Nou, dus het, je, het is ook nog een manier om dat wat je neerzet... en waar je in investeert te beschermen... Uh, uh, uh, en ja, ja, goed. En met als grotere doel, dus dat het eenheid is voor de langere termijn. Ja. Um. ja fantastische site. Ik vind het echt ja, zo blij mee dat jullie dat hebben gemaakt. Gelukkig. Ja. Het is echt, ja, het is, het is fantastisch. Het is echt heel goed. Uh, ik, ik las ook nog wat. Ik, ik heb hier de punten opgeschreven van je filosofie. Mm -hmm. Dus die is in drieën opgedeeld, hè. Ja. Dus De basis. De aanpak en dan uh, de groei. Ja. En uh, de basis begint dan met een rondmaken. Dat het een geheel moet zijn. Dat vorm en functie een eenheid vormen. En is dat dan is dat hetzelfde als die vorm follows function? Of gaat dat verder? Of is dat wat anders toch? Of is het meer misschien vorm en functie horen nu eenmaal bij elkaar? Het een... ...beïnvloed hmm, yes, het ander. Hè? Je ziet vaak dat als je vorm follows functions zegt... ...dan zeg je de vorm staat puur in dienst van de functie... ...maar bijvoorbeeld bij de correspondent heeft de vorm wellicht ook invloed gehad op de inhoud. Ja, zeker. Ik denk ook dat dat meer gelijktijdig is. Dat is zeg maar, bij dat project, en wij doen dat nu meer... ...we zijn nu bijvoorbeeld bezig voor een, een nieuw op te richten... Uh, ...topinstituut voor kankeronderzoek... Um, uh, en dat kon bij De Correspondent ook doen... dat je echt veel meer eerst gaat zitten op wat het is. Hè? Dus wat is De Correspondent dan eigenlijk? En dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is natuurlijk een uh, uh, initiatief vanuit Rob Wijnberg... Uh, uh, hoofdredacteur, filosoof. En wij uh, connecten heel snel uh, toen we elkaar leerden kennen. En toen um, zijn we eigenlijk meteen heel erg... oké, okay, als we dit gaan doen, dan wil ik het geheel doen. Zodat ja. we het echt holistisch gaan aanpakken... Um, en zijn we eigenlijk heel erg gaan... die, die ideeën die hij had over nieuws... want wat er met nieuws... gaan vatten in een manifest. Um, hij is natuurlijk een fantastische schrijver. Heerlijk om mee te werken. En sowieso een hele, hele, hele fijne vent. En, um, uh, en dan in dat manifest... En dit zijn we nu ook doen, aan het doen bijvoorbeeld bij zo'n kankerinstituut. Instituut... Kan je, uh, kan je helemaal tot die essentie terugkomen en dan kan je vanuit daar meer gaan redeneren wat zou daar een logische naam bij zijn en van daaruit redeneren wat is een logisch domein en mm -hmm. oké okay, als dit onze filosofie is hoe kan je dat weer in vorm vatten en als je die vorm hebt hoe kan die vorm hey, in het geval van een correspondent um, uh, zoeken we heel erg naar dat, uh, uh, dat, dat de, de wereld in context plaatsen. dus nou ja, Dit is een podcast, ik kan dat niet laten zien... maar dat hele tijd dat element van in context plaatsen... is eigenlijk helemaal verweven door het ontwerp heen... en stuurt daarmee weer uh, de, de, de journalistiek aan. Dus het, ja. bij daar uh, een klein element is bijvoorbeeld de infocard. Dus uh, wat je vaak hebt in geschreven woord op papier... is dat je geen context kan geven bij ja. het verhaal. Dus je moet dus, hebt hetzelfde instapniveau voor iedereen... Um, Terwijl ja, sommige dingen weet je misschien al. En zeker als je een correspondent dus volgt uh, op een bepaald onderwerp... Dan, dan hoef je niet elk element te weten. Um, maar ik uh, lees misschien niet alles over privacy. Dus als Marius Martijn iets heeft over een datanetwerk... weet ik misschien niet wat hij bedoelt. En daarvoor hebben we dan een infocard. Klap je het open, heb je in dezelfde leesrichting context op dat gebeuren. Nou, dat is uiteindelijk allemaal... Uh, ja, dat... super mooi. Dat, dus dat, die uitklaplink hebben jullie hè? <coughs> voor, voor, voor, even om uh, jargon bijvoorbeeld uh, of iets te verhelderen. En ja. ik vind ook jullie marge-links heel erg mooi. Dat je echt zo in de marge, ja. die notes in de marge hebt. En die worden waarschijnlijk ja. door de correspondent dezelfde geplaatst, toch? Of is dat ja, vanuit... zeker. Nee, ja. dat is ook weer vanuit dat idee. Zoals, ja. zoals die infokaart is een hele mooie vondst van... Uh... Uh, Sebastian Kersten, met wie ik momkai run. Hij is de uh, okay. yeah. uh, CTO. En ook CTO door mij de correspondent. En... Uh, um, uh, dus dat is eigenlijk een hele mooie manier... om een soort gelaagdheid in kennis weer te geven. En uh, zoiets als links, ja, dat vonden we ook eigenlijk altijd een... een uh, Kijk, waar ik heel erg naar zocht... is dat mensen gewoon een langer verhaal lezen op internet. Zodat, voordat we begonnen zei iedereen... mensen zijn dom, die willen niet meer langs lezen. Uh, uh, mensen uh, um, hoeven hoe, hoe, hoe geen context op de wereld. De jeugd leest dat al helemaal niet. Uh, en op internet gaat niemand ooit bijdragen. En niemand gaat betalen voor, voor stukken. Nou. Daar zijn er nog steeds volgens mij... Een, bijna wel een uitzonderlijke... Ja, ja, al, er zijn niet al... heel veel vergelijkbare wereldwijd volgens mij. Nee, denk nee, dat sowieso niet. niet. Uh, sowieso hoe wij het doen zonder advertenties... en uh, met een profit cap uh, voor, voor de aanhouders. Dat is allemaal Amerikanen vinden dat allemaal communistisch. Dus <lacht> die snappen er helemaal niks van. Maar ik denk wel dat je daarheen kan gaan, hoor. En, en anderzijds, op een andere manier... Is, uh, laat Blender ook zien dat dat werkt. Want ja. bij Blender zijn de meest succesvolle stukken... ook de langere artikelen... Uh, en waar mensen gewoon voor betalen. Ik gebruik het zelf ook graag. Al concurreren we natuurlijk op tijd. Maar uh, ik vind het een heel mooi initiatief. En dat dat ook gewoon uit Nederland is. En dat Tegelijkertijd ook... ontstaan ongeveer ook, hè? Nou ja, ja nou ja. Uh, Alexander, Alexander Klubbing, uh, uh, Die... Uh, ik zijn naam met die andere uh, Martijn heet hij uh, die heeft hij samen Blenden opgezet en die ene jongen was al heel lang ermee bezig en heeft uh, samen met Alexander daar dat opgezet, maar dat was in de tijd van de crowdfunding uh, daar was uh, um, Alexander ook bij betrokken, die was nog bij de generalen uh, die zei ook tegen me dat het niks werd, al plein publiek de dag voordat we live zouden gaan. <lacht> dus dat moeite wel altijd belachen. Maar um, nee, ze dus hadden altijd heel leuk contact met hem. En toen we ook door de 15.000 grens heen gingen, toen zaten we hier in de studio met een klein groepje. Onder andere Jan en Alexander en zo. En ik vond ik echt te gek. En dan had hij ook zoiets van: oh, dit is echt leuk, dit zou ik ook, ook wel meer Ja, ah, ik was ook echt blij mee. Goede journalistiek. <lacht> en, uh, en ook nou ja, digitaal, ook supergoed opgelost hoe jullie dat doen. Zo ontzettend goed... hoe je wel links kunt delen. Fantastisch. Iedereen... want ik weet van al die mm -hmm. andere oude kranten... die proberen al hun content bij zich te houden. Mm -hmm. En die hebben moeite om het te delen. Nee. Nou, die dat was, was heel erg een gok, zeg maar. Dat hebben we ook maar gewoon vooraf een keer... we hebben een soort groepje waar we altijd mee bij elkaar komen. Dus dat is ernstig fout. Uh... Rob Wijnberg, uh, zoals Kerst en ik zelf. Wij, wij zitten dan alle uh, vier er ook achter, zeg maar. Ja. Als een soort van bestuur. En um, in die tijd in het begin... brainstormden uh, we ook heel vaak met Maurits Martijn. Dat is eigenlijk onze cons alpha correspondent, is nu uh, correspondent uh, Privacy. En um, uh, zo hebben we eigenlijk heel, heel veel ideeën met elkaar gebouwd. Het gaat ook heel eerlijk, heel open. Uh, en een van die ideeën was uh, van... Ja, waarom zouden we het niet gewoon helemaal... Zeg maar, het is, uh, je kan het hele platform door als betalend lid, maar uh, die kan het weer delen... en dan staat erbij dat het betalend lid dat heeft mogelijk gemaakt. En uh, daarmee uh, kunnen uh, anderen ook de verhalen delen. Dus dan heb je als journalist, want die wil natuurlijk eigenlijk wel het grootste bereik... maar die wil ook een betrokken lezersgroep, heb je ze alle twee. Nou voelt dit voor ons alweer, dit zijn ook allemaal ideeën van jaren terug... dus voor mij voelt het bijna ook alweer als... Oud om het daarover te ja, hebben? Ja, oké, okay, maar... maar kijk, het, het zijn dingen die nog steeds heel veel organisaties waar ze moeite mee hebben. Of zelfs op een moment, kan volgens mij ook het Rijksmuseum, die al zijn werken hmm. super groot in extreme resolutie online gooide en bovendien erbij zijn ga er vooral mee spelen. Mm. Er was Ineens gebeurde er iets. Daarvoor, Musea, die hadden hele kleine thumbnails... want anders komen mensen niet naar het museum. Ja, Zoiets. Dat is krankzinnig natuurlijk. Ja, dat is klet. Ja, en ja. die hebben echt wat opengegooid. En ik, uh, ja, dat dat echt niet. een andere manier van denken hebben die neergezet. Maar dat is ook weer gewoon een soort van left plus... een soort van eerlijkheid naar jezelf... om daar eens echt goed over na te denken. van Wat, wat kan ik daarin... Uh, bieden. Dit is eigenlijk wel een grappig bruggetje, terug naar Alexander, want Alexander Clubbing zou bij ons gaan schrijven en uh, uiteindelijk is Ma hij... Uh, Maarten Blankstein dat was. Daar is hij met hem uh, de... Um uh, hoe heet dat? Uh, de Blendel begonnen. En daar had hij echt grote impact. Bij ons zou hij alleen een journalist zijn. Terwijl daar hebben zij samen... gewoon echt een fantastisch concept neergezet. Ja, super. Maar we moeten hem natuurlijk altijd wel mee pesten... dat hij eigenlijk bij ons zou schrijven. En dan natuurlijk nooit is gekomen. Maar, um... En eigenlijk ondersteunt hij gewoon de oude media, toch? Zodat hij dat ze door kunnen gaan met wat ze doen. Ja, daarom zitten wij er ook niet in. Omdat het ja. voor ons niet iets oplost. En plus, we hebben een andere relatie met onze lezers. Maar... Um... Ik ben wel heel blij dat ik allerlei artikelen van goede journalisten kan lezen... die, die vroeger ja. helemaal van mijn raden waren verdwenen. Ja, fantastisch. En dat ze gewoon het mooiste... en daar hoop je natuurlijk dat ze naar de toekomen... dat ze, wat je steeds meer ziet ontstaan... dat zij de portemonnee voor de journalistiek worden, zeg maar. Dat als ik namelijk naar een andere site, denk ik, Vrij Nederland of zo ga... dan ja. kan je ook gewoon een artikel lezen en betalen met Blendel. En ik wil best wel betalen. Geef mij die inhoud maar, zeg ja. maar. En ik geloof altijd dat daar best wel echt een groep voor is. Dat mensen niet dom zijn en zo, dat is echt onzin. Dus... Eigenlijk, ja, maar ik, ik heb het wel eens met... Uh, uh, met uh, Henk, ik ben ze achternaam vergeten... van Vrij Nederland over gehad. over dat uh, Vrij Nederland en de correspondent lijken eigenlijk best wel op elkaar. Als je kijkt naar de hoeveelheid artikelen die eruit komen... de mening die er is. Alleen gebeurt het op een hele andere manier. Dat zou best wel eens... Ik snap het, ja. Ja, Alleen, ja, ja, dit komen we ook wat meer op het journalistieke vlak. Dat is natuurlijk niet mijn... Uh, uh, uh, uh, ik heb dan nou, ik heb natuurlijk wel praktisch. meer particuliere bemeniging. Hoeveel artikelen komen eruit? <coughs> oh, elke, zo. Elke weekblad zo. Eigenlijk is de correspondent een soort weekblad. Ja, goed. Maar als je, ik denk dat dat... Uh, dat is dagelijks. Ja, precies. Maar dat is een, een, een, een meetlat op basis van uh, kwantiteit... Wat de hoeveelheid output, nou, dan zijn er genoeg die ons onze tempo halen. Wij doen eigenlijk best wel weinig. Vijf artikelen per dag of zo, mm. max. Ik um, vind dat ook niet zo'n heel interessante uh, meeteenheid. En ik, kijk, ik zit natuurlijk... Ik ben aan het eerst geen journalist... dus ik kan niet helemaal oordelen over de uh, staat van zijn van een vrij Nederland. er zitten andere beter in. Ja. Ik weet dat wij een paar hele goede schrijvers hebben die daar ooit zaten. Maar... Ja, ja, ja. Um, dat is, uh... ik heb ik ben jarenlang uh, heb ik abonnementen op gehad ik vond het, super ik vond het super heel leuk maar ja, het ja. is nu ineens een maandblad en volgens mij is het iets anders nu ja. en uh, maar goed dat is dat, ik bedoel ik ben dus als je dit zegt van nou ja kijk je dan wel eens naar anderen uh, en wat er dan niet goed is. ik kijk ook heel erg naar van wat ik zou willen dat er was. Ja, en, en, en dat, dat ah, is. Ja, dat is wel interessant. Wat ontbreekt er? Ja, want dan is ja. ik kan ook. Ik, ik vind het ook nooit zo heel interessant als iemand stuurt van dit, kijk, dit lelijk zijn. Of hey, hier is weer wat geriat van jullie. Ik denk ja, oké. Okay, ja, Ja, maar natuurlijk dat... wordt er gejat voor jullie. We hebben toch wel goede ideeën? Ja. Nee, nee, daarom. Dus het ja. is ook niet. Dat is, ja, goed. Het, ja, goed. Dat is een ander punt. Maar, um, uh, nee, maar ik bedoel, het is niet. Uh, het is misschien minder uh, dat het slechter me frustreert... en dat het me dat voedt... Als, uh, als dat ik uh, het goede nog mis of zo. Dus ja. ik heb liever... voor mij is ontwerpen wel echt heel erg van... Ik, ik zou willen dat dit er... maar ik snap niet of niet dat dit er niet is, zeg maar. En, hoe, en, ik, en ik ben ook altijd wel heel erg van... Uh, ik heb altijd gehad dat... nou, zoals dit, hè, ik heb ook nooit ergens anders gewerkt. Ik heb altijd gewoon... Een, studio willen hebben, maar nooit als doel, altijd als middel. Het is een tekentafel, het is gewoon de manier om te kunnen scheppen. En ik vind het altijd wel fijn om uh, met iemand voor iemand te scheppen, zeg maar. Dus ik heb wel ergens een, een probleem of een gebrek nodig. Maar goed, dat is volgens mij echt ontwerp eigen ook. Ja. Um, uh, uh, en, en, en, en dus bijvoorbeeld zo'n samenwerking met, met, met Rob en Jan dan... Kan ik, dan kan ik ook heel erg mee bezig van... oké, okay, hoe kan ik dat op alle mogelijke manieren een podium geven... en dat podium claimen en hoe kan je dat merk door alles verwijven en dat we ook de boeken doen en ook het sprekersbureau doen... en ook het systeem naar achter doen, heel holistisch. Um, uh, maar ik heb, wel, ja, ik heb wel een soort uitgangspunt nodig van... Het was, ik, ik las uh, een paar dagen geleden een hele mooie quote daarover... van Milton Glaser, die beroemde ontwerper... Die heeft de uh, I Love New York logo gemaakt en zo bijvoorbeeld... En ik denk voor veel, en ik denk ook voor veel luisteraars die, die waarschijnlijk ook allemaal een ontwerpachtergrond hebben, die, denk ik, de meesten van ons al lang begrijpen dat het ontwerp geen kunst is, zeg maar. Um, en uh, buiten, buiten de, deze, deze niche bubbel van creatieve, uh, wordt dat soms nog wel eens gemist. Hè? net als dat design een soort van bijvoeglijk naamwoord is voor... dit is een design-object. Terwijl ik denk, ja, elk object is ontworpen. Als het van een mens is, is het ontworpen. Maar um, hij zei het eigenlijk heel erg mooi. Uh, design is not, not so much an art. It's going from a current uh, situation to an uh, ideal situation. A preferred situation. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Dat je dus kijkt naar van... Wat zou, hoe zou ik willen dat het is dat het... Dat het zo optimaal. Dat, of, hey, dat hoeft niet altijd. Mensen zeggen dan heel vaak dat het perfectionistisch is. Dat is voor mij niet zozeer. Maar meer dat je gewoon naar. Hoe je naar. Maar dat heb je wel. Ja, dat heb ik wel. Ja. Ja, dat is een zegen, de vloek. Maar, um, um, maar dat. Uh... Nou, ik vond dat een hele mooie definitie. En die vond ik ook heel erg herkenbaar. Dat ik soort van. Je vormt je een, een, een beeld. En samen met, met, zeg maar, met een team. Kijk je, ga je samen kijken, wat zou nou het mooiste beeld zijn? Hoe kan je, nou, hoe kan je dit nou echt goed gestalte geven? Ja, ja. Maar goed, het gaat dus meer, het gaat om meer dan alleen maar beeld. Dat gaat om, nee, nee, ja, dat is, gaat... nou, maar, beeld is dus ja. wat jij voor je ziet, hoe het zou moeten zijn. Dus ja. ontwerp kan ook zijn dat het, dat het allemaal interactie is met geluid... en dat er geen stukje vormgeving aan te pas komt. Nee, nee, dat kan ook. Ja, ja. Uh, uh, maar ik bedoel meer van hoe jij je zou inbeelden dat, het, dat je wenst dat het zou zijn. Ja, dat ik, ik, vond ik eigenlijk een hele mooie omschrijving. Ja, alleen als ik dat dan zou horen, dan gebeurt het wel weinig. Hè, wat zijn de voorbeelden van uh, dat je zegt, oké, okay, dit, dit was het. En we gaan naar een ideal of een preferred situation. Um, ik denk dat dat continu gebeurt. Dat het zelfs een... Uh... Nou, ja, gaat misschien wel een, een, een minor improvement. Dat ben ik met je eens. Maar echte grote verbeteringen... Die zie ik toch weinig. Of ben ik nu te pessimistisch? Ja, ik denk dat ik uh, optimistisch ben. Uh, ja, ja, dat ik ja. gewoon wel denk dat er genoeg dingen zijn. Zeg maar. En, uh, maar dan, dan ligt aan hoe breed je kijkt. Natuurlijk, zeg maar. Hè. Dat... Uh, uh, dat uh, in de journalistiek dan waren die twee voorbeelden van net, maar. Ja. Uh, maar dat zijn er twee. Ik uh, dacht eigenlijk toen de correspondent kwam: kijk, dit is nou een, een, een case en dit gaan meer organisaties gaan dit ook doen. Nou ja, je hebt Fox in Amerika wat later kwam, Fox en de V. Heel erg tof van Ezra Klein. Uh, je hebt Die Atlantic, is, heeft zichzelf echt opnieuw uitgevonden, wat, wat inderdaad dus heel weinig gebeurt in print. Um, uh, je hebt die Interceptor Intercept Zeg ik dat goed um, uh, Zo heb je nog een paar van de initiatieven wat We echt wel uh, Quartz, eh, dus In journalistieke ja, ja, kringen is ja. Quartz is by far de beste nieuwsbrief die je kan lezen um, Of tenminste die ik heel prettig vind Om, om bij te blijven um, En zo uh, uh, Ja, ja oké okay. nee, Zo okay. kan je wel ja, weer dingen ja, wel, Maar dit is weer hetzelfde eigenlijk ik kijk liever naar die dingen, die paar, waar dat goed gaat en hoe dat goed gaat. Ja. En voor mij is dat is het, is hetzelfde eigenlijk ik hoe ik sport kijk. Dus ik kijk van sport, kijk ik alle, kijk ik het liefst alle topsport. Dus ik kijk alleen maar Premier League en uh, Primera division, want dan zie ik het optimale spel. En de rest is, ja... Toch een beetje jammer. Bayern is heel leuk, maar dan spelen ze toch heel vaak een beetje ja. tegen meer ploegen Dus uh, dan denk ik, nou, als ik dan ergens naar kijk. Ik, of tenminste, ik merk dat ik zelf daar heel vaak inspiratie uit haal. Omdat het, uh, eh, die mensen zitten vaak heel erg in een focus, in een flow. In een, en heel duidelijk, hè, als je Max Verstappen hoort praten. Hij heeft altijd heel duidelijk het teambelang ook voor zich. Ja. Maar hij snapt ook op welke momenten hij de call moet maken. Um, ja, is, dat is gewoon. Ja. Bijna niks anders dan Formule 1 focus volgens mij. Ja, maar dat ja. is heel erg mooi. Ja, uh, ja. Um, uh, uh, ja, maar dat kan je ook zien in een. Uh, in een uh, uh, LeBron James of een. Uh, weet ik wat, Kobe Bryant. Um, da, daar kan je dat, kan je dat ook, uh, ook bij zien. Dus het, ik vind dat best wel leuk om dat best wel. Uh, breed te zoeken. Maar da daar komt wel... een bepaalde inspiratie, denk ik, uit. Ja. van Wat zijn nou de voorbeelden... Uh, waar... Uh, uh, waar het goed gaat. Dat is echt een totale betrokkenheid. Hè? Dat is ja. dus echt die focus en betrokkenheid. Want dat is ook iets wat je schrijft in die... dat tweede punt. Het eerste punt was de basis. Hè? Het tweede punt... dat is de aanpak. dus Hoe werk je tijdens het werken... tijdens het maken. En daar... Volgens mij, jij je echt onderdeel van de bedrijven waarvoor je werkt, toch? Of vaak word je letterlijk? Ja, ja, gewoon in de projecten ook. En ja. dat is... Tenminste, dat is... Uh, nou ja, goed. Ik bedoel, het is natuurlijk... Uh, het, het oude uitdaging. goed werk genereert werk. En als je het doet, doe het dan goed. Weet je wel? Ja. Wees selectief in wat je doet en doe dat dan goed. Um, ja. En daar, nou ja, wat ik steeds meer zie... En dat is voor mijzelf ook een heel proces over... Ja, dat ik gewoon veel meer zie van... Ja, met, met, met echt goede mensen kan je gewoon als gelijken samenwerken, zeg maar. En dan kan je een expert kan je echt de ruimte geven. En, uh, um, maar dan moet je elkaar wel zien als gelijken. En dat is vaak nog het allermoeilijkste. Dus daar probeer ik heel erg uh, met klanten het, met mee te klant, doen. Ja, uh, ja, want dat is nog best wel lastig. En, uh, het is natuurlijk sowieso al een beetje... Het is al niet een helemaal gelijk. Je wordt ingehuurd. Dus vaak gaat er een pitch aan vooraf. Dat is al helemaal ongelijk. Ja, daar ben ik het ook natuurlijk heel vaak niet mee eens. Uh, daar hebben onze onderburen Speekerman hebben daar een mooi betoog, betoog over geschreven. Ja. Ja, zij zeggen ook... Hè, want, zij zeggen... Uh, don't work for assholes, don't work with assholes. Hebben jullie ook zoiets? Dat... Ja, ik zou nooit dat woord gebruiken. Maar... Um, uh, uh, ik, maar je kiest maar, natuurlijk bij goed, je klant uit. Het gaat inderdaad. Het is een, maar het is hetzelfde wat ik zeg in een sollicitatiegesprek. Als ik, ik heb genoeg brieven gelezen. Genoeg mensen tegenover me gehad. Denk ik, waar, wat vind je nou echt interessant bij ons? of zo? Waar, uh, wat zou je willen doen? Of wat, Waar kies je voor? En dat mensen dan niet iets konden noemen. Terwijl ik denk. Maar ik kies toch niet alleen voor jou. Jij kiest toch ook voor mij? Ja, ja. Uh, en weet... Jij investeert zoveel tijd aan deze groep mensen, aan dit collectief. En je hoopt toch dat wij samen iets nuttigs kunnen maken, iets moois kunnen maken en mensen kunnen raken. Dat, hoe kan je dan niet, je dan niet uh, zeg maar, ook omgekeerd dus heel erg inleven in ons? Want dit, ik, als je hier komt, dan moet je dat ook echt zo doen. Dan moet je dat echt willen. Maar dat is ook voor jezelf, voor je eigen leven. Maar dan heb je dus niet een... Uh, jullie zijn nog niet in de luxe positie dat je klanten kan kiezen. Jawel. Wel. Ja, al je uh, pitches. Al, um, nee, nou, heel, uh, wij doen ze heel soms. Ja. Dus ik vind altijd, ja, ga daar niet helemaal... Ik, ik ben het uh, wel met de onderburen eens dat, uh, dat dat heel vaak echt niet goed is. Maar soms heb je betaalde pitches of sommige dingen. Kijk, heel vaak wordt een pitch uitgeschreven met de potentie van... Het wordt zo'n project. waar ik denk, ja, dit is een pitch voor één project. Als ik kan ja. pitchen op iets... Maar pitchen, kijk, het is best wel... Er is niet zoiets als de pitch of zo. Het is zo, re zo relatief en zo verschillend. En eh, ja, er zijn dingen waar, waar, die wij afwijzen. Maar dan is het vooral eh, bij pitches dat ik denk, ja, het is slecht voorbereid. Plus, ik zit heel vaak in een hoek waar het helemaal niet zo daarom gaat. Dus wat ik heel vaak merk is dat mensen gewoon... of een interpretatie vragen of eh, een gesprek. En dan eh, heb je een paar gesprekken en dan blijf je over als geselecteerde. En dat pitch, ja, die kan... Ik, ik kies er dan zelf voor om een interpretatie te leveren. Maar ik ga niet allemaal dingen meteen uitontwerpen. Maar heel soms wordt dat gevraagd. En soms gaan we daar ook wel eens een in wel in mee. Mm -hmm. Dus ik vind ook weer niet... Ja, je moet ook weer niet dogmatisch worden daarin. Alleen, er, er, ja, er zijn genoeg kleine initiatieven... die, die, die, die, die, die, die, die half uh, nog niet weten wat ze willen... en dan maar een pitch uitschrijven. Ja, daar prik ik ook wel doorheen. Maar het is altijd, ja. mijn doel is altijd geweest met de studio... Um, dat wij niet het grootste bureau worden... maar het bureau wat nee kan zeggen, wat selectief kan zijn. Dus het hele wezen dat wij uit alle aanvragen kiezen... dat, dat is de, in de ik het bureau uh, samen met Run, Dat wij gewoon de ruimte hebben om te kunnen zeggen... nee, ik denk niet dat wij hier iets aan kunnen bijdragen. Nee. Ik denk dat die anderen... Maar, maar er zijn genoeg dingen waarvan ik denk... nee, nee, maar dat moet je dus echt met ons doen. <laughs> en dan kan ik je ook heel, heel bewust... Zoals met dat kankerinstituut, die kwamen... Uh, klinkt dat zo erg als je het zo zegt. Maar met dat uh, instituut, die kwamen met een vraag voor een identiteit. Uh, wat ik al heel interessant vond. Maar ze zijn een soort virtueel instituut. Er wordt een samenwerking uh, vanuit uh, uh, uh, verschillende UMC's in Nederland. Met uh, iets van 600 researchers die samen allemaal weer groepen vormen. En met echt, echt de top onderzoekers in kankeronderzoek. Dat, dat zijn echt de top hier in Nederland. Um, maar het wordt eigenlijk een soort virtuele samenwerking. Dus er, zijn niet, er wordt niet letterlijk een gebouw gebouwd. En dat geld wat, wat je daarmee uitspaart... kan je natuurlijk op een andere manier investeren. Maar we zoeken we natuurlijk nog wel naar een soort bindmiddel. Oftewel, je identiteitvraag gaat eigenlijk helemaal niet over je identiteit. Laten we samen kijken hoe je twee, drie, vier jaar de toekomst in kijkt... Wat je, waar je dan eigenlijk zou moeten zijn... en dat terugrekenen naar waar je, waar je nu staat. Um, dus dan zie je eigenlijk veel meer in de vraag... dan dat hij er, er eerst misschien was. En, dat, en daar moet je de ruimte voor hebben. Dus je moet niet op elk project gaan rennen. Maar op sommige kan je zien... en op die heb ik eigenlijk mijn best gedaan. En ik denk, ja, dit moeten we binnenhalen. Ik denk, want ik denk echt dat wij uh, hier iets aan kunnen toevoegen. Nou ja, als je, en als je dat echt te geloven hebt... dan kan je gewoon best wel duidelijk zeggen... van oké, okay, dit wel, dit niet. Ja. En dat kan iets heel commercieel zijn. Of dat kan iets, uh, kan iets uh, heel erg... Uh, dit is natuurlijk gewoon echt heel non-profit en heel mooi. Iets om aan bij te kunnen dragen. Ja. En iets waar echt serieus in geïnvesteerd wordt door drie ministeries en door KWF. Dus... Gek toch? Ja, heel ja, interessant. Fantastisch om daaraan mee te kunnen werken, ja. ja. Ja. Maar even voor mijn studenten nu. Dat zou je moeten ambiëren, toch? Dat je, de, dat je zelf keuzes kan maken in voor wie je werkt. Dat je die positie zo snel mogelijk krijgt. Hmm. Of moet je eerst in dienst gaan? Oh, oh, is, oh dit was nou, dat niet eens zozeer nee, in dienst te nou, zijn. Nee, nou. Ik, ik zou sowieso, dit, dat is ook heel erg deze tijd, een soort van uh, verheerlijking van het ondernemerschap. Dat, dat, ik kan dat altijd nooit uh, snel genoeg uh, um, weer uh, indammen. Want dat, daar geloof ik zelf niet zo in. Want dan, daar moet je echt heel bewust in zijn uh, dat, je, dat je dat echt zou willen of zou. Ik vind bijvoorbeeld ontwerpen en creëren echt heel leuk... gecombineerd met managen. Ik, vind, ik zie Momkai als één groot ontwerp... en met de heb ik eigenlijk nog een ontwerper bij. Iets waar ik de hele tijd aan kan sleutelen. Um, uh, en ik vind managen heel leuk... want dan denk ik... dan kan ik een soort uh, omgeving scheppen... dat jij eigenlijk het beste kan geven... van jouw talent. Uh, dus ik ben altijd mee bezig. zoals uh, heeft dat ook heel erg... Uh, uh, uh, Rob en van. hoe kan je nou vinden dat... Dat mensen goed met elkaar samenwerken, dat ze zich veilig voelen. Ik zit altijd meestal aan de zachte waarden: dat ze zich veilig voelen, dat, ze, dat, dat, dat, de, dat de omgeving fijn is, dat het eten goed is en zo. En Sebastian zit meer aan de harde waarden: hoe is het financieel gestructureerd? En. Uh, uh, krijgt iedereen op tijd zijn geld? Alles weet je wel. De echte. Ja, um, ja, ja. En, um, makkelijker en, en, meetbare dingen. Ja. ja, maar dingen die heel moeilijk zijn om echt goed te doen. En. Uh, um, uh, en waar die ook bij de correspondent, dat weten veel mensen niet, heel veel stappen heeft gezet achter de schermen. Om het steeds gestructureerder te krijgen, om de financiën op orde te krijgen. Uh, sinds kort hebben we daar nu een CFO, financieel manager. Nou, dat is echt voor mensen zoals wij die van structuur houden, echt heel erg fijn. En structuur in deze dus, uh, dus om de ruimte te scheppen dat jij creatief kan zijn. Ja. Oftewel, mij gaat het, om terug te komen tot het aspect ondernemerschap. Je kan ondernemend zijn in dat wat je maakt, zeg maar. En dat heeft bijna altijd gewoon heel erg te maken... met een, met een zelfredzaamheid en een proactieve houding. En, uh, en dat is iets wat je moet koesteren. Wat zou ik willen kan maken of wat kan ik bijdragen aan dit? Want iedereen doet alsof ik... Uh, weet ik veel... Uh, uh, alsof ik, zeg maar... Uh, als een soort van ondernemer alles kan bepalen. Maar ik, mijn werk is nog steeds voor uh, klanten, dus... Ik heb ook in een bepaalde vorm een baas. Of... Ja, maar en alle dus dat, dat, dat is natuurlijk ook flauwekul. Hè? Dat je als ondernemer alles kan bepalen. Ik weet zeker uit de, de designwereld en ook uh, de frontendwereld waar ik uit kom. Heel veel mensen freelancen. Als je daar een paar keer de verkeerde klussen aanneemt. Dan heb je ineens een rockportfolio. Dan heb je niks meer te zeggen. Dan krijg je nee. allemaal, uh, verkeerde klussen. Nee, maar eigenlijk, dus, dus er komt uit. Komt ik eigenlijk... vind ondernemerschap helemaal niet die vrijheid geven die het... Nee, is. nee. nee. Afgezien cool. van wat de tijdsinvestering ja, is. Laten we niet vergeten dat wij om kort van negen s avonds in het <laughs> zitten. Dat wij gewoon, ja, superleuk te ondernemen. Maar ik, heb niet, ik zit niet een avond thuis. Hoewel ik dit superleuk vind. Hoor. Interessant. Maar het is, dat, dat is ook wel een uiting meer van je werk. Ja. Um, en uh, dat is een. een uh, een, een, als je het goed wil doen, een offer wat je, waar, je, waar je voor open moet staan... om te kunnen geven, als je het goed wil doen. En uh, kijk, waar het denk ik veel meer over gaat... is um, dat je bewust op zoek gaat naar daar waar jij meerwaarde hebt. En uh, daar waar je jezelf uitdaagt en, en tot nieuwe inzichten komt... en jezelf echt ontwikkelt. En dan gaat het erom dat je... He, eigenlijk gaan heel veel van deze dingen gaan gewoon over bewust zijn en selectief zijn. Dus, het, dus ik denk dat je heel goed werk kan maken... als je dus bewust bent van... oké, okay, dit is een organisatie uh, die, um, nou, die dit en dit nastreeft. En dat vind ik heel interessant. En ik denk dat ik dat ook kan. Of ik wil daar ook komen. Um, nou, kijk, Als je terugkomt bij die voetbalteams... iedereen wil bij Barcelona voetballen. Dus dan, want je weet dat je daar beter van wordt. Hopelijk zelfs Jasper Siddens. Maar dat, hij, dat, het gewoon, uh, dat je gewoon denkt, ja, dat, dat vond ik altijd heel mooi aan is om te zien. Dat hij van Groningen, maar het zijn bij Groningen al dat hij naar Barcelona wou. Dat denk nog, ja, ja. En toen ging hij naar Liverpool, uh, ja, maar. En toen deed hij allemaal gekke dingen opwekken. En dan kwam hij alsnog bij Barcelona. En dat doet hij het fantastisch. Dus uh, uh, uh, uh, um, daar zie je wel heel duidelijk een soort focus tot, tot echt een soort kwaliteit willen leveren. En. Um, ik denk dat je uh, daar bewust van moet zijn. Dus dat kan ook betekenen dat je, uh, dat je, dat je zoiets. Uh, nou ja, dat, dat is ook wat ik. Uh, zeg maar, uh, klanten en collega's bij ons probeer ik dat ook altijd mee te geven. Oké, okay, jullie zoeken een bepaalde kwaliteit. En je zoekt een bepaalde, bepaalde afwerking, volledigheid. Uh, dat. Uh, daar, hoort, daar, hoort ook, daar zit ook een bepaalde prijs bij. En dan bedoel ik niet eens de letterlijke financiële uh, bij een klant, maar ook een klant moet begrijpen. Je, dan moet jij dus zelf ook echt wel een team erop zetten en serieus kijken hoe pakken we bijvoorbeeld dit identiteitsvraagstuk. De tijd voor nemen. Ja, de tijd voor nemen, de ruimte voor nemen. En daar moet je ook selectief zijn. Is, hè, ook. Want dat is ook iets wat veel, zeker uh, vanuit klassiek product. Wat veel uh, organisaties zich niet realiseren is dat software gewoon doorgaat. Dat een product nooit af is. Dat er aan gewerkt moet blijven worden. Het is niet zo, ik bestel een website en daarna vijf jaar doe ik er niks meer aan. Nee, nee, nee. Je dat, je is... Het, de, die, dat is echt een groot verschil met physical products natuurlijk. Een fysiek product is af. En eigenlijk alleen Tesla die doet iets aan updates, maar verder... Van Moven ook met de fiets en Oké, okay, ja. Yeah. Maar, uh, en zo, je nog wel tegen hebben. Maar, um, um, nou ja, kijk, daarom vind ik ook uh, identiteiten heel interessant. Omdat daar een soort van ontwerp van nu vertaald naar een soort uh, eeuwigheidswaarde, of in ieder geval een langduriger. Uh, je, je, ik denk heel vaak, zo. Uh, um, so, we deden laatst een heidag voor de, met de correspondenten, dan hadden we allemaal he, heel veel schrijvers, beeldmakers, eindredacteurs. Van alles bij elkaar. Dat deed ik samen met Sterren Sprengers, de beeldredacteur daar. Een uh, presentatie over beeld en waar we heen willen gaan. Um, uh, en voor hun is het natuurlijk soms wel eens ongrijpbaar. Ik ben creative director dan daar. Dus wat, wat betekent dat dan nou eigenlijk? En mij zie je niet de het op de redactie. Uh, um, en probeer ik ook uit te leggen eigenlijk wat ik doe is elke keer een nieuwe taal vinden, zeg maar. Een, een nieuwe taal om in te kunnen communiceren. Dus stel, wij doen video's, dan zoek ik een bepaalde, bepaalde lijn... waarvan ik weet, die kan je door blijven communiceren. Ik zoek samen met uh, Leon Postman en Eddie Cook zoek ik naar uh, animaties, illustraties... Die, die, die het geheel luchtiger maken en het heel erg eigen maken. En zo. Nou ja, daar zie je het vrij letterlijk bij ontstaan, een beeldtaal... Um, waarvan ik eenmaal weet, als die eenmaal meer staat, dan ga ik steeds meer naar de achtergrond. Want dit, nu kan je erin blijven door communiceren. Um, en toen vroeg Rutger Brechtman, een correspondent ook bij ons, die, uh, die wil natuurlijk gewoon heel vaak sneller video's maken. En dan zeg ik: Ja, maar wacht even. Zoals jij geen spelfouten in je tekst wil, wil ik geen spelfouten in, in vorm en, uh, en in beeld. En um, zoek ik dus heel erg naar. Uh, <laughs> um, dit was zo'n knipmoment voor dit. <laughs> Dat kan, ja Als het, als het gênant wordt <laughs> We zijn er even gedacht tegen iemand <laughs> um, Ja, dan gaat uh, Een collega uh, Net weg Maar meestal, tegenwoordig werken we gelukkig niet al meer, meer zo laat Maar um, Nu ben ik wel een draadkund Ja uh, Dat ging over art direction, over video En dat uh, Brechtman oh ja, wil geen ja. spelfouten <coughs> Ja, dus, dus eigenlijk zoals we een taal ontwikkelen is dit eigenlijk een soort beeldtaal. Ja. Dus Rutger Bregman, correspondent vooruitgang, die, die, die ja. wil natuurlijk snelle video's maken. En die zegt van ja, hoe kan ik dat nou, uh, waarom duurt dat zo lang? Waarom... En dan probeer je hem ook uit te leggen, je wil geen spelfouten in je beeld hebben. Um, uh, dus je zoekt naar een bepaalde vorm die ook nog gewoon uh, geredigeerd is. Zodat dat eigenlijk het inzicht wat jij wilt delen, of het verhaal wat je wilt vertellen, zo goed mogelijk uit de verf komt. En dan zoek ik dus elke keer naar, naar vorm. Dus ik bemoei me ook tegen de inrichting van het kantoor... of tegen allerlei verschillende aspecten... om uiteindelijk die ervaring optimaal te maken. Ja, ja. Maar je zit echt in die organisatie. Dat heb je volgens mij ook met andere bedrijven waar je mee samenwerkt. Dus dat je echt daar, dat is, daar zoeken we wel naar. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het niet... Maar goed, als het makkelijk was, deed het iedereen. Maar ja. het, is, het, is, uh, het is een, een complexe zoektocht... Um, uh, omdat het gaat ook heel erg over afspraken en vertrouwen... en hoe ver moet je het op papier zetten en hoe ver niet. Ja. Um, en, ja, en dat is iets ook wat ik al, al uh, uh, weet ik veel, tien jaar of zo verken zeg maar, op verschillende vormen... Om, om erachter te komen van hoe, hoe kan je dat nou goed doen. En, en heel veel heeft daarmee te maken, maar heel vaak bij management sowieso... heeft heel veel te maken met ervaring. Je moet het gewoon doen... En daarna weet je van, oké, okay, als ik dit niet doe... dan krijg ik de deksel op de neus. Als ik dit doe, wordt hij multimiljonair en heb ik niks. Als ja, ik dit ja, ja. doe, dan word ik genaaid. Dus je moet gewoon best wel opletten. En um, nou, over tijd lukt dat steeds beter. Dus, uh... Ja, nee, want dat is een beetje... Ik ben nog wel bij Mirabeau, toen ik daar werkte. Toen hadden ze het ook het over. Ja, het gaat over long-term relationships. Maar jullie gaan er volgens mij... Met de correspondent is dat echt verder gegaan. Dat, ja. is, dat is echt... Nou ja, kijk een onderdeel van elkaar geworden. Ja, nou dat is het bekendste voorbeeld daarin. En uh, een heel, heel mooi voorbeeld en heel, heel leuk en heel dankbaar project om, om, om, heel, om heel lang uh, om de heterheid aan te kunnen schaven. Um, maar wat ik daar deels ook zag, is als ik het creatief en het zaken combineer. Doordat wij. Uh, aandeel erin nemen. We hebben letterlijk een aandeel in het geheel. Zitten we elke week. Kan ik creatief de hele tijd keuzes blijven maken? Kan ik de hele tijd het merk en de gebruiker beschermen? Pff, Lekker, uh, wat nou, een nou, functie. Nou, nou, ja, nee Toch? Dat is, dat is heel erg leuk. En, ja. Maar soms werkt het ook niet. Kijk, het was wel grappig toevallig. Ik was dus vandaag bij die notaris. Om een overdracht te tekenen van, uh, van eigenlijk het allereerste bedrijfje waar wij een deelname in namen. Uh, EU1, wat later, later de, de makers channel is uh, geworden um, en uh, daar zit ik eigenlijk al heel lang niet meer in, daar wil, dat deden we ook dus een betaling in de aandelen omdat we er eigenlijk in geloven, de studio moet niet te groot worden, en dan blijft het ik, ik heb liever minder groot en echt goede mensen, die echt ergens voor gaan mm -hmm. met wie je kan schakelen dat je echt een soort pro-team hebt ja, en ja. je groeit door de, de ondernemingen daaromheen uh, ja, ja. Dus, dus wij hoeven nooit te groot te worden. Dus de correspondent is nu al... Momkai is 25 man, de correspondent is nu al twee keer dat. Maar of een Momkai moet gewoon... Ja, ik wil gewoon echt dat soort... Dat, dat echt een goede team hebben. Um, en de, maar dan moet je dus ook uitproberen. Dus EU1, daar merkte ik allemaal dingen van... Ja, shit, ik kan helemaal niet het concept bewaken. Of, hè, dit. Ik leer heel veel dingen over hoe je nou... Hoe werkt dat dan? Dit is dan voor het eerst een exit. Dus nu wordt het bedrijf verkocht aan Ziggo... En, uh, uh, nou, dat, en dat is heel mooi. Dat, het is, het is, uh, alle investeringen is niet, uh, geen vetpot wat eruit komt. Maar het is wel gewoon fijn om na al die jaren te merken... Van, hey, dit is voor Sebastien en mij, van, okay, dit is onze theorie. Toevallig, echt letterlijk, vandaag ja, is die theorie voor het ja. eerst bewezen. Dat je ja. dus iets kan laten groeien. En dat je dan, uh, nou, dat, dat uh, zichzelf kan bedruipen. En dat dat nu ergens anders heen gaat. Dus dat was uh, mooi om... Uh, om eens, uh, uh, om eens mee te maken, omdat het die uh, vorm toetst. En uh, anderzijds wat we aan het verkennen zijn zijn partnerships. Dus uh, kijk, aan, aandelen is de verste vorm van partnership, want uh, dan, dat vraagt de grootst mogelijke betrokkenheid. En uh, zoveel als Sebastian en ik van elkaar vragen... of zoveel als ik van Rob en Jan vraag... zoveel vraag ik van niemand. Want dan, moet je, dan, moet je, dan, je, dan zie ik je gewoon als ondernemer... en dan wil ik gewoon echt dat je het helemaal geeft. Zo, ik zou mijn mensen altijd zo beschermen... en tegen elkaar zijn we. Het gaat nog steeds allemaal heel netjes, maar... Ja, ja. verwacht je gewoon wel meer. Uh, je hebt nog een tussenvorm en dat is uh, partnership. Dus um, dat verkennen we wel eens. Doe je bijvoorbeeld een share of revenue... en dan uh, krijg je dus minder betaald... maar uh, als de online omgeving bijvoorbeeld heel goed werkt, krijg je op die manier wel terug. Ja, nou, wat het eigenlijk altijd allemaal zegt, is dat eigenlijk wij. eigenlijk zeggen dat je echt gelooft in het ding waar je voor werkt, toch? Ja, en ja. dat is dus het moeilijkste wat je dus soms gewoon niet overgebracht krijgt: dat je dat, dit heb ik bij elk project. Dit is niet, dat, ik hoef dat niet per se in een partnership of in aandeel te doen. Nee. Alleen dan moet je, het wel, uh, mo moet je het wel gewoon gebruiken, zeg maar. Dat is soms best wel best wel moeilijk om dat eruit te krijgen. Uh, um, en Ik gebruik altijd het vergelijk met de SEALs, de Navy SEALs. Dat vind ik altijd uh, heel mooi. Dat, ik bedoel, het maakt helemaal niet uit of iedereen ze kent. Dat boeit helemaal niet. Het maakt mij helemaal niet uit of iedereen de kent. Zolang de juiste mensen het maar weten. Yes. Die echt weten, van, als ik wil het echt wil hebben en ik wil betrokkenheid hebben... dan ga ik naar hun. En um, ik hoop juist dat wij meer ondernemers aantrekken... Um, en met Van Moven is dat heel leuk. Met Taco en Ties, die, die twee broers die dat hebben opgezet. Ja, uh, en die hebben Van Moven, doen ze ook echt omdat ze geloven in het product... en willen dat veel meer mensen gaan fietsen, ook in het buitenland, naar hun werk. Ja, kijk, dat zijn filosofieën waar ik in mee kan. En dat is enerzijds dus wat ze willen creëren... en anderzijds wat ze zakelijk willen neerzetten. Ja. Dus dat is heel leuk. En, en, ik zeg niet dat het makkelijk is. Het is ook best wel uh, een, een, een, een rocky road om zeg maar samen daar te komen... Um, uh, maar het is wel, we zijn dat wel, heet het actief aan het onderzoeken. Uh, en, uh, en ja, goed. En dat, uh, ik heb maar een kleine groep nodig die dat ziet en dat gelooft. En, ja. maar, en, en ik zie zelf steeds beter wat de waarde is van als ik dat doe voor iemand anders. En probeer die waarde veel beter te beschermen. Nou. Nou, volgens mij doen jullie dat supergoed, toch? En jullie, jullie werken echt heel erg voor bedrijven. Hè? En die bedrijven die snap je gewoon door en door. Dat is wel duidelijk, want je kiest ze bijna uit. Of je kiest ze zelfs uit. Van daar wil ik meewerken of dit wil ik doen. Um, en er is natuurlijk ook zoiets als de gebruiker. En wat ik weet is dat die soms in conflict met elkaar zijn. Of dat kan. Hè? Dat, de, de, wat de gebruiker nodig heeft is niet altijd mm. wat de business nodig heeft. Uh, Ontwerp je voor de, ontwerp, voor de gebruiker of ontwerp je voor de business? Of is dat niet zo makkelijk te zeggen? Ik denk altijd voor allebei. En hetzelfde is uh, net als mobile first. Dan denk ik ook altijd: ja, mobile first. Nee, mobile en, ja, tuurlijk, en ja. een groot. Die je hebt klein everything, en groot tegelijk. Dat is het hele Everything ja, first. Ja, dat is ja, het ja, hele ja. wezen van ja. digitaal ontwerp. Het moet uh, in, in, in, in, in beide uh, momenten kunnen bestaan, eigenlijk. Ja. En, um, um, nou ben ik even kwijt wat je net zei. Uh, of, of je de gebruiker of de, oh, yeah, de yeah. business. Nee nee, nee, nee, nee. Dus voor mij is het juist. Ik ben, uh, uh, nee, maar dat is bijna niet anders te doen. als dan dat je gaat ontwerpen met de gebruiker in gedachten. En, uh, um, maar één van die gebruikers is die persoon aan wie ik presenteer. Dus ik snap heel goed... dat ik het zo moet brengen... dat hij, hij of zij de meerwaarde ziet... hoe dit fijn is voor de gebruiker. Hoe het tegelijkertijd zijn vragen oplost. En hoe het tegelijkertijd... het zo kan presenteren dat, dat hij het ook weer... aan anderen zo kan vertellen. Ofwel ander management, of, uh, of zijn collega's... of een schrijver, of de directie. Uh, dus je... De, de, de variabele is, is het gegeven, zeg maar. Dat is, daar moet je altijd over nadenken. En dat is ook heel, vind ik altijd superleuk. En dat is ook iets wat je altijd, altijd op kan zoeken. van uh, Hoe, hoe uh, de keynote aan zich is ook weer een verhaal. Of als ik jou een mailtje stuur en uh, waar ik het allemaal, waar ik bijvoorbeeld uh, de presentatie in deel, dat is ook een, een kleine presentatie aan zich. Dat moet wel. Alles, kijk, al die dingen gaan er ook weer over als die gewoon strak en rond en compleet zijn. Dan, uh, dan kan je echt mensen meenemen daar naar waar ze onrustig worden, wat ze nog niet wisten. Want ik wil die klant altijd meenemen naar dat wat hij niet wou. Dat hij, niet, hij wist niet dat hij dat wou. Want hij, hij zei heel vaak: uh, als het te strakke brief wordt, dan is het iets wat ze al kennen van iets anders. Terwijl je wil juist een. Ik wil ze meekrijgen naar, naar een omgeving die, waar ze een beetje onrustig van worden. Dat ze denken: shit, gaan we dit doen? Ah ja, dit werkt. Ja. Het is wel spannend als we het zo zeggen of zo, zo laten zien. Maar dat kan alleen maar als ik alle andere dingen netjes doe. Ja. En soms denken mensen trouwens wel eens dat dat, wat ik wel, wel eens jammer vind, denken dat dat dus betekent dat we als een soort hier super superstrenge, uh, uh, uh, onwijs strak op alles zitten en dat alles heel strak is. Maar het. Het is, dat is helemaal, ja, het is eigenlijk heel los. Ik bedoel, ik ben onwijs relaxed en los met mijn collega's. En in omgang. En niemand draagt een pak. En alles best chill. Uh, maar je bent over de inhoud serieus. En ja, dus de zo... inhoud, maar ook het eindproduct. Hè. Jullie hebben echt een bepaald niveau. Ik weet zeker dingen verlaten. De deur hier niet. Voordat het aan bepaalde eisen voldoet. Ja, en dan, en dan en vroeger deelde ik projecten helemaal niet tot een half jaar na launch of zo. Dan, dan pas vond ik het een beetje goed. Tegenwoordig leer ik iets meer dat los te laten en wat relaxer te zijn. Erin. Maar um, uh, nee, maar goed, het is. Het is je, en goed is wel van ja, dit zou ik. daar als... iets meer over vertellen? want daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Wanneer mm. is zo'n ding dan goed? Wanneer is het dan goed genoeg? He, eerst zei je van. Pas na een half jaar, als het live was, durfde ik erover te vertellen? Nou, vond nu ik, eerder... het, ja, vond ik het, het waard om uh, het meer te gaan claimen? Daarvoor dacht ik dan van ja, mm, mm, dit is nog niet. Ik zou meer verwachten als ik uh, buitenstaander ja. was. En um... wat is het dan? Wat maakt het dan goed? Wanneer is het af? Nou, het, het, uh, ik zat nog te kijken naar wat, wat, wat een, wat een uh, gemiddelde definitie van kwaliteit überhaupt is. En daar zitten allerlei verschillende varianten in. Maar de, de een die, het eigenlijk, die, die vaak terugkomt is dat het een, een geheel aan uh, behoeften voorziet. En dat het daarin... In, nou ja, dat het, ik vond het sowieso heel mooi dat het gaat over een geheel. Uh, dus dat het bijna het soort holistische zit al in het woord uh, kwaliteit uh, gevangen. Uh, of besloten. Um, dat is ook heel mooi hoe bijvoorbeeld in Nederlands recht... intellectueel eigendom beschermd wordt. Dat kijkt ook heel erg naar het geheel van, mm -hmm. van de ervaring. En, uh, en als je dan terugdenkt aan die, aan die behoeften, dat het, dat het dus een bepaalde maat van behoeften voorziet... dat zit ook heel erg dus besloten in, in het idee van... je ontwerpt van de huidige situatie naar... Wat zou, wat zou je willen dat het zou zijn? En dat, heeft, dat is een bepaalde kwaliteit. En je voelt intrinsiek wel aan... Ja, die uh, lamp vervult zijn esthetische waarde en hij levert licht op. En uh, uh, hij heeft een bepaalde uh, eigenheid en een bepaalde afwerking. Dus het is wel echt dat geheel. Dat ja. maakt kwaliteit. En, um, en er komen natuurlijk dingen bij, nieuwe inzichten door, in de loop der jaren. Ja. Hij is zuinig, wellicht. Is ja. Nu ontworpen werd, nog niet zo belangrijk misschien. Nee, nu, nee, nee, nee, ja. precies. Dat is inderdaad dat is een, een, een, dat is een heel mooi voorbeeld. Dat is een soort van behoefte die er tegenwoordig veel meer in de tijd is... en die maakt dat dat ook onderdeel is geworden van kwaliteit. En um, dus probeer je kijken naar projecten als zijn van... oké, okay, hoe, hoe raakt het nu al die uh, verschillende uh, elementen, zeg maar. En een van die behoeften is dat wij het ook mooi vinden... of dat wij... Het fluide vinden, dat het, hè, dat het goed in elkaar overstroomt. Of dat ik alles makkelijk kan vinden of dat mijn moeder het begrijpt. weet ik veel wat. Je kan daar allerlei dingen in vinden. Hè, dus de, dus het, een geheel aan kwaliteit kan ook meer zijn dan wat bijvoorbeeld de klant vraagt. Zo. Maar de, de goede partner of de goede klant snapt, ja, zij vragen daar toch nog meer van. Ik laat het gewoon dat aspect van expertise, daar vertrouw ik op. Uh, en voor de rest, zo, ja. Wij proberen dan te zorgen dat je dat, dat zo'n zo zo goed mogelijk plek vindt. En, um, en het wezen van digitaal is inderdaad dat het altijd doorgaat. Dat, het al, dat je altijd kan schaven. Dat, en dat het dus ook... Hè, we zitten meer lange termijn in. Maar wat we tegenwoordig... Nee, wat we eigenlijk de laatste jaren meer propageren is van... Wij zijn eigenlijk meer je creative hotshop. Als je echt van 0 naar 1 wil. Je wil echt die grote... Um, grote slag maken, dan moet je... Dan, bij heel veel organisaties is het eigenlijk veel beter... om die digitale kennis van buiten te halen. Want je hebt nu ineens een helemaal close-lit unit. Je SEAL Team 6, hopelijk. Die gewoon uh, heel duidelijk als unit binnenkomt... en zegt van, oké, okay, we kunnen dit echt veranderen. En dan kan ik allerlei dingen voor je maken... waarmee ik eigenlijk mezelf overbodig maak. Ik ga er steeds meer uit. Maar is dat, want dat, is, dat, dat zie je steeds meer. Steeds meer grote organisaties die doen... intern hebben ze een uh, creatief team... Mm, ja en uh, die zeggen juist, ja, we hoeven alleen maar af en toe... als we even nieuwe ideeën, als we even geprikkeld willen worden... dan nemen we even een uh, extern bureau in dienst. Ja, ja je ziet daar uh, allerlei... Uh... Nou ja, kijk, dat kon je al heel lang voorspellen natuurlijk. Dat, uh, dat die, al die ze hebben ook al heel vaak tegen het gezegd van uh, uh, je, je moet zelf developers hebben ja. en je moet zelf die data ownen... En, uh, Um, je moet ja, bijna alle... Hè, dat is natuurlijk een bekende... bekijk uh, van uh, dat eigenlijk... alle bedrijven zijn een uh, soort technologiebedrijven geworden. Mm. En... Um, uh, en je wil eigenlijk dat je een soort... tech lead daar hebt, of een architect... daar hebt rondlopen en zo. Mm. Maar, uh, en bij, bij veel bedrijven zeggen wij ook van... ja, die, als je echt weer iets nieuws wil neerzetten... dan zou je eigenlijk bij ons erbij moeten halen. Okay. <kuggen> en... Um, dat zie je niet altijd... Um, Nee, kijk, moeilijk is... Ja, goed. Ik, ik heb natuurlijk ook gewoon een bepaalde eis van kwaliteit... van de mensen met wie ik werk, zeg maar. En um, wat je vaak ziet is dat... Uh... Maar wat... De, de, de heb ik nog steeds geen antwoord. Wat is dat dan, die eis van kwaliteit? Uh. Noemen ze een aantal dingen. Waar moet het dan voldoen? Hey, we, we hebben we het nu over een persoon of over een project? Over projecten, over dingen die je, <laughs> je maakt? Producten? Uh, nou, nou, ja... De, uh... Nou, nee, nee, in principe is dat dus dat geheel aan behoeften En dan kan je dus per ding kan je die behoefte uh, definiëren. Dus uh, um, uh, bij een project is dat... Uh, uh, werkt het? Gaat het niet kapot? Uh, kan ik er dus op vertrouwen? Uh, blijft het altijd in de lucht? Uh, communiceert het? Is het aantrekkelijk? Uh, verkoopt het? Of... Uh, uh, leidt het uh, dat, ertoe dat mensen weet ik, abonnementen nemen, of um, uh, um, uh, uh, prikkelt het, of is het, uh, is het, is het de juiste uitstraling van het merk? Uh, weet je wel, dat kan je allemaal. Ja, ja, ja, ja. En, en bij een persoon kun je dus zeggen: voor mijn, mijn definitie van kwaliteit in een persoon is dat hij uh, veel proactief is, uh, creatief is, zelfredzaam um, uh, veel eisend of in ieder geval zeg maar altijd op zoek gaat naar een soort verbetering gewoon zeg maar heel vriendelijk is, goed in de omgang snapt dat je dingen samen maakt interactief bent sociaal zo kan je dus een soort van Eigenlijk zoek ik bij heel veel dingen altijd naar. Goed, wat is, wat is dat kader? Ja. En dan binnen dat kader kan je dan weer alles omver trappen. En dat kan bij de mensen die je zoekt. Dat kan bij de projecten die je doet. Uh, um, de, de, de naam mom kan je dus eigenlijk zo ontstaan. We vragen mensen wel eens. Hey, waar komt dat dan vandaan? Ja. Nou, dat is al heel lang geleden natuurlijk. dat was twintig of zo. Um, en toen dacht ik van, ja, oké, okay, ik wil een naam... die je niet verkeerd kan uitspreken in het Nederlands en het Engels. Want ik hoorde mijn vader altijd die Engelse dingen als gênant zeggen. Ik dacht, nee, nee, dan moet, moet dat in hetzelfde kunnen zeggen. Je wilt de, de, de, de .nl en de .com, want met .com is het echt. En .nl is misschien de manier hoeveel Nederlands te gaan zoeken. Um, je wil een mooi woordbeeld, je wil niet een te lang woordbeeld. Je wil iets hebben wat uniek is. En in dit geval had ik nog als eisen het moet niet letterlijk iets betekenen. Want... Um, uh, Zeg maar, dan, uh, dan zit ik daar eigenlijk aan vast. En dan het betekent het... ook nergens iets? Nee, ja, fonetisch kwamen we later achter. Leek het op de naam van een Japanse monnik. Die een uh, soort van echt mega op... Een uh, soort, <lacht> soort uh, uh, zelfkastijding zat om tot het grotere goed te komen. Echt, <lacht> echt heel dramatisch. <lacht> en dat ontdekte ik ook. Vroeger werkte ik best wel veel te lang. En dat ontdekte ik midden in de nacht. Ik zei, oh, hoe cru het lot. Dat dit, ja. uh... Maar goed, dat is dus Deel natuurlijk al vanuit het Japans geschreven naar, naar, naar dat. Dus het is niet iets wat je heel goed kan vinden. Uh, dus dat heb ik ooit gevonden, voor de rest niet echt. En um, dit is volgens mij nog... Uit welk jaar is Google? 2001 of zo? 2002? 2003? Eerder, nee, eerder. Of 1999. Zoiets, ja. Ah, ja. Maar in ieder geval, uh, toen was je nog niet zo heel bewust van uh, wat een zoekterm kan doen... Maar nu is het eigenlijk natuurlijk super goed. Monka is het nog steeds super goed te vinden in Google. Ja. Ik kan gewoon mijn alerts aan hebben in, uh, in Blendel en in, uh, in Google Alerts. En ik krijg nog steeds het gewoon uh, goed opgepikt. Dus dat is wel heel mooi. Uh, dat was toen nog geen definitie erbij. Maar dat is een, een behoefte die je later hebt, die dus heel mooi is ingevuld. Maar um, nee, dus zo had ik allemaal behoeftes. En, uh, en dacht ik. Uh, en, de, en dus de feitelijke naam was eigenlijk niet zozeer waar het om ging. En dan. Tenminste, ja. dat is een soort van andere zoektocht. Dus je zoekt... Die voldeed daar gewoon aan, aan al die eisen. Ja, ja. ja. En, dit, en, en zo kan je dus heel, heel, dit, zo kan je heel fijn werken. Ja. Dit is niet per se super fijn in alles. Alles wat je kwaliteit is, is ook je zwakte. Dus dit is ja. heel heftig, uh, kan heel heftig zijn in je privé. Maar uh, in het werk kan ik het heel goed gebruiken. Ja. Hey, ik, uh, ik heb hier nog een punt. En dat is over de groei. Maar volgens mij hebben we daar ook al over gehad. Best wel uitgebreid. Dus ik ben eigenlijk door mijn punten heen... Ik weet niet of jij nog wat wilde zeggen over kwaliteit. Of dat je wat vergeten bent. Dat je nog iets moet aanvullen. Um, uh... Misschien nog iets wat je aan mijn studenten wil zeggen. <laughs> dat <mag> ook. <laughs> uh... Nee, ja. Ik zit even te denken. Ik heb dat... Uh. Nou, kijk, het is uh, kwaliteit, zit hem ook gewoon in, in een kwaliteit van leven, zo, Dat je wel het geheel ziet, zeg maar. En, uh, uh, um, en, en dat je dus niet uh, zeg maar in, de, in het streven naar hoogste kwaliteit voor het werk, al het andere daaromheen vergeten. ofzo. Dat kan soms heb ik zelf ook wel gehad. Dat je zeg zo erg in de, in de zone zit, dat, dat je daar soms wel het zicht op verliest, ofzo. Dus ik euh, <kijkt> geloof altijd wel in dat je uh, dat je dat ook nog in een groter perspectief kan plaatsen, eigenlijk in alles wat je doet. Dus het hetzelfde als bij werk. Ik vind het primair belangrijk dat je het leuk vindt, en dat is. En dat is. De, daarom is dat jammer. Dat, hè, zoals met perfectionisme en zo, zo wordt het allemaal geïnterpreteerd. Terwijl waar ik naar zoek, is dat het, dat het geheel klopt of zo. Dus dat je gewoon dat je het ook leuk vindt om samen te werken of zo. En daarom bedoel ik over... als je dit is gewoon een team, het is gewoon heel goed ingewerkt. Mensen werken er jaren en zo, en, maar kunnen echt zichzelf zijn, omdat ze weten waar ze goed in zijn, ze weten wat ze nog niet kunnen. En je snapt dat, het, dat die dingen daarom... Kijk, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld als je zakelijk naar het buitenland moet. Dat gebeurt dan soms. Je hebt heel veel mensen die gaan gewoon in en uit. Die, die vliegen erheen en gaan er bijna prat op... dat ze allemaal super efficiënt binnen één dag en weer terug... Terwijl ik denk, ja, maar je wil ook iets zien. Je bent, je bent in een ander land. Ik was vorige week voor een klant in Florence. Ik ben gewoon in Florence. Wow. Dat is toch vet. Ja. En, uh, en dan lopen we rond. En je hebt helemaal niet superveel tijd de hele tijd. Maar je gaat wel Italiaans eten. En, uh, uh, uh, en we liepen door de stad. En je ziet gewoon beelden en zo. En dat als je dat kan combineren in je werk... is, is een heel grote kwaliteit van leven. En... Um, en dat kan in, in allerlei aspecten zitten. Dus, dat is... dus werk moet eigenlijk van de kwaliteit van leven verhogen. Dat zou een doel moeten zijn. Ja, nou, ja. ja nou, zeker. Ja. Kijk, werk is zo'n groot deel van je leven. Het grootste deel van je wakkere leven, volgens mij. Ja, dat is best wel eng als je erover nadenkt, inderdaad. Ja. En, en daarom moet je dus best wel bewust zijn met wie wil ik werken. Wat vind ik leuk wat vind ik leuk om mijn energie aan te geven. En, uh, wat, en wat draagt iets bij aan de maatschappij? Of wat lost iets op? Of wat inspireert anderen? Sowieso, het, het, het, het, uh, uh, um, uh, een, een van de grootste kwaliteiten, denk ik, om bewust van te zijn, is wat jou... Wat jouw kwaliteit is voor anderen. Hoe je anderen daarmee kan... En dat bedoel ik niet allemaal op een superkleffe... Uh, blij, uh, antroposofische manier. Maar meer dat het geven aan anderen... Of iets oplossen voor iemand anders... Is eigenlijk het grote geschenk wat je ook weer aan jezelf mm -hmm. kan geven. Dus uh, dit is precies waarom ik zelf altijd ontzettend grote moeite heb... Met echt reclame en zo. Want wat, wat, wat, wat maak je nu precies voor iemand... Je... Wat lost dit dan op? Wat helpt dit dan anders? Mm -hmm. Terwijl dat... En dat wordt vaak verward met is het, oh, het, is commercieel of zo. Dan kan dat zeker niet bij jullie terwijl ik denk, nou dat kan prima wel. Nee, maar ja. uh, wij zijn bijvoorbeeld nu veel bezig met digitale uh, terminals. Uh, dus dig waar digitaal fysiek elkaar ontmoet. Ja, dan zoek ik ook naar wat is de meerwaarde van, de, van dat component in de echte wereld, zeg maar. Dus ik wil niet een showmodel... die alleen maar filmpjes laat zien. Nee, ik wil iets uh, wat iets oplost. Bijvoorbeeld door. Uh, uh, dat ik in de echte wereld wel iets kan aanraken of iets kan passen, gecombineerd met dat ik in digitaal een eindeloze hoeveelheid kleuren heb of dat ik een uh, uh, eindelo eindeloze voorraad heb. Dus uh, dan kan je die twee dingen combineren, zeg maar, dan lost het echt iets op. Dat zijn we nu, ik, moet hier, ik kan hier natuurlijk niet op ingaan wat dit exact is, maar dat zijn we nu conceptueel bijvoorbeeld aan het verkennen voor een, voor, voor een, voor een modemerk. En. Um, en dat vind ik heel erg interessant. Dan zoek je eigenlijk van, oké, okay, wat, wat, wat dat is dan die toevoeging toe? van digitaal, toch? Ja, hoe, maakt die, ja. hoe kan die het, het echte leven prettiger maken of beter maken? Ja, en wanneer is het dus waard dat dat dus een, een los, helemaal custom ontworpen object is in een ruimte om daar iets op te lossen wat ik niet op mijn smartphone kan? Ja. En dan, dat is heel interessant om daar eigenlijk elke keer naar te, te zoeken van, oké, okay, wat is een kwaliteit die echt nog gemist wordt en die je echt neer kan zetten? En wanneer verdient het? mijn uh, tijd daarin uh, en, uh, en hoe is de hele weg daar naartoe nog leuk ook dat is wel heel belangrijk ja, ja. oké okay. hey ik kan echt nog uren naar je luisteren je zegt super interessante dingen echt waar uh, ik vond het een dank super tof gesprek ja ik ook uh... dank je wel ja heel erg bedankt <laughs>